van dat zijn het journaal. Door vertraging van de werkzaamheden op de A1 is tot 3 uur vanmiddag met één rijstrook open voor verkeer vanuit Amersfoort richting Amsterdam. Rijkswaterstaat zegt dat de vertraging op kan lopen tot meer dan een uur en adviseert weggebruikers om thuis te werken. Vertraging heeft te maken met de sloop van de oude spoorbrug. Die blijkt lastiger dan voorzien. Verkeer uit de richting van Almere kan volgens Rijkswaterstaat nu drie rijstroken gebruiken, maar tussen 10 uur en 3 uur is ook vanuit Almere richting Amsterdam maar één rijstrook beschikbaar een in de richting Amersfoort kan vanaf nu wel ongehinderd over de nieuwe weg rijden. Luchtvaartmaatschappij EasyJet schrapt 14 vluchten van en naar Schiphol vanwege staak aan de Nederlandse piloten. Die hebben een uur geleden het werk neergelegd tot 12 uur vanmiddag. EasyJet zegt kort van tevoren geïnformeerd te zijn over de staking en niets anders te kunnen doen dan de vlucht te schrappen. Passagiers van wie de vlucht is geannuleerd kunnen kosteloos omboeken of krijgen hun geld terug.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 De Olympische Spelen in Rio de Janeiro zijn officieel ten einde. Het waren prachtige Olympische Spelen in een prachtige stad, zei ioc voorzitter Thomas Bach tijdens de sluitingsceremonie. Na een korte muzikale show betraden de atleten het Marikana-stadion, onder wie de draagster van de Nederlandse vlag, de Olympisch turnkampioen Sanne Wevers. De Olympische vlag werd overgedragen aan de gouverneur van Tokio, waar de Spelen in 2020 worden gehouden. Het weer tot besluit vannacht opnieuw bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Het is een graad of 15. Morgen is het ook nog wisselvallig en wordt het een graad of 21. In de dagen daarna blijft het droog en schijnt de zon volop. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. and he stays.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 So to sleep at night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 A.K.A. Man, Terrorizing the religion To listen I'm garlic stones The hell with Shannon The cannon we shoot a fat load Form a cannon